7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Verzekeraars willen namen weten van railschoppers, maker van anti-islamfilm aangehouden... en 19 doden bij vliegtuigcrash in Nepal. Het Verbond van Verzekeraars wil dat de privacywetgeving wordt aangepast... om schade makkelijker te verhalen op railschoppers. De directeur van het Verbond zei tegen het EO-programma De Vijfde Dag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 Vorig jaar kwam hij vervroegd vrij op voorwaarde dat hij geen gebruik zou maken van computers. Volgens het OM heeft hij zich niet aan de afspraken gehouden. Fragmenten van de anti-islamfilm leiden deze maand tot een explosie van geweld in de islamitische wereld. Bij de protesten vielen doden en gewonden. De Verenigde Staten halen meer personeel weg uit de ambassade in de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gebeurt dat uit veiligheidsoverwegingen. Eerder waren er al ambassademedewerkers teruggetrokken... na de aanslag op het consulaat in Benghazi. Daarbij werden de ambassadeur en drie andere Amerikanen gedood. Volgens de VS werd die aanval uitgevoerd door een groep terroristen. De aanslag kwam kort na het uitbreken van gewelddadige protesten... over de omstreden anti-islamfilm. Bij een vliegtuigongeluk in Nepal zijn 19 mensen omgekomen. In het toestel zaten zeven Britten, zeven Nepalezen en vijf mensen uit China. Twee motorige propellervliegtuig stortte kort na het opstijgen neer en vloog in brand. Het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Sita Air was van Kathmandu op weg naar het stadje Lukla. Daar beginnen veel mensen aan de beklimming van Mount Everest. Over de oorzaak van de crash in Nepal is nog niets bekend. De Taskforce Opsporing Vuurwerk betrekt dit jaar voor het eerst het publiek... bij het zoeken van makers van vuurwerkbommen. Dat gebeurt onder meer met een kaart van Nederland op internet...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 Nu dat niet gebeurt, gaat de kleinste Limburgse gemeente diensten inkopen bij de gemeente Heerlen. Het Nederlandse bedrijf Starnet uit Denenkamp helpt mee om in New York het grootste reuzenrad ter wereld te bouwen. Dat heeft burgemeester Bloomberg van New York bekendgemaakt. Starnet ontwerpt de attractie en levert onderdelen. De New York Wheel wordt 191 meter hoog en komt te staan op Staten Island. Het is de bedoeling dat er in 2014 een begin wordt gemaakt met de bouw. Het gevaar moet een jaar later klaar zijn. Preussenrat is onderdeel van een project... om Staten Island aantrekkelijker te maken voor toeristen. In de derde ronde van het toernooi om de KNVB-beker... moeten Ajax en AZ naar Sneek. Landskampioen Ajax treft de amateurs van ONS Sneek. AZ speelt tegen topklasser SWZ Sneek. Bekerhouder PSV treft in Eindhoven de amateurs van EHC. Terwijl Feyenoord op bezoek gaat bij stadgenoot Xerxes. De enige wedstrijden tussen eredivisieclubs zijn FC Groningen-ADO Den Haag... en RKC Waalwijk-Pek Het weer wisselen bewolkt, vooral in het noorden en westen kans op wat buien. Het wordt zo'n 17 graden vandaag. Morgen veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Zondag droog en zon. ANWB-verkeersinformatie. Er staat één file. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt Raasdorp en Haarlem-Zuid twee kilometer...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 Het ondernemerspakket internet en bellen. Af vanaf 30 euro per maand, ex-BTW. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is vrijdag, 28 september. Israël waarschuwt per fieldstift Iran. Kerken zijn niet veilig voor inbrekers. De topklasse in het amateurvoetbal wordt steeds aantrekkelijker. En beperking gezinsmigratie ter discussie. Want met de veranderde verhoudingen na de verkiezingen in de Tweede Kamer... ruikt de oppositie haar kans om allerlei maatregelen terug te draaien. Zoals het plan van minister Leers om gezinsmigratie te beperken. Gisteren droegen GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, SP, D66... en de Partij van de Arbeid de tegensputter onder minister op om zijn plan uit te stellen. Hij moest beloven dat hij dit vandaag in de ministerraad gaat bespreken. Tot tevredenheid van de oppositie. De minister, mevrouw de voorzitter, kan nog wel een lesje staatsrecht gebruiken. Ondanks de veranderende politieke situatie zet hij gewoon door, zo lijkt het. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het onrecht dat, wordt, dat gezinnen wordt aangedaan, evenzeer als zij een einde wil aan de bio-industrie. Voorzitter, gezinsmigratie, gezinshereniging is een recht. Ieder heeft het recht om samen met zijn gezin zijn leven te, door te brengen. We maken het met de maatregelen die de minister voorstaat, alleen maar moeilijk... voor mensen die van elkaar houden, deel uit willen maken van hetzelfde gezin... om bij elkaar, bij elkaar te komen. Voorzitter, ik vind dat schandelijk. De politiek kan altijd alles veranderen. Dat weet de Kamer net zo goed als ik. Zo is het nu eenmaal in een democratie. Einde, citaat, van deze minister. En Op 21 juni zei de minister dat de nieuwe Kamer de ruimte zou hebben... om dit besluit nog uh, te wijzigen. Meneer Leers, het is wat, zo'n nieuwe Kamer. Nou ja, de, het is een democratisch gekozen Kamer die uh, zeg maar uiteindelijk uh, beslist. U zei in het debat, het kan echt niet per 1 oktober, nee. dat uitstel. En wanneer kan het dan op zo'n vroegst wel? Nou, in ieder geval niet per 1 oktober. Uh, dat betekent dus dat ik nieuwe wetgeving moet gaan maken. Ik moet het bestaande koninklijk besluit intrekken. En dat betekent andere wetgeving. Maar nog los daarvan heb ik de Kamer gewezen op uh, juridische financiële consequenties. Ook, die er zijn. En het loopt in de miljoenen? Ja, zo'n kleine 10 miljoen. Plus daarbij ook nog eens het wegvallen van een aantal geraamde inkomsten uit deze wetgeving. Dus je praat toch over een bedrag van 20 miljoen. En als de Kamer dit nu dus een week eerder had gezegd... bijvoorbeeld meteen na de installatie van de nieuwe Kamer... dan had u het wel per 1 oktober kunnen regelen? Dan was het nog mogelijk geweest dat per 1 oktober te regelen. Dan had ik wat meer tijd gehad. Maar het had wel per 1 oktober gekund? Dat had gekund. Maar wat ik dus niet begrijp is dat de Kamer eerder uitgebreid over dit onderwerp heeft gesproken. Vervolgens ook toen uh, het kabinet is gevallen... en dat is al zeg maar, in april geweest... Uh, vervolgens niet dit onderwerp controversieel heeft verklaard. Dan zit je toch ook als Kamer te slapen. Dan moet ik heel eerlijk zijn, dan zeg je ook gewoon laat het maar gebeuren. De Kamer had op dat punt moeten zeggen, ja luister dat doen we niet. Of we gaan een motie indienen dat als het toch moet gebeuren dat zo gauw er een nieuwe Kamer zit, dan willen we het veranderd hebben. Dat is allemaal niet gebeurd. En mijn bezwaar is nou een beetje dat men drie dagen voor de inwerkingtreding opeens, nou ja ik bedoel het niet onaardig, maar wakker wordt en zegt van ja nou moet het. Als de Kamer na de val van het kabinet Rutte had gezegd we verklaren dit controversieel dan was dit wetsontwerp nooit afgewerkt en zou het ook niet per 1 oktober in werking treden? Zo is het. Dan had, uh, Dit wetsontwerp was gewoon terzijde gelegd. was niks mee gedaan. Ik heb in een debat op 21 juni nog met de Kamer uitvoerig hierover gesproken. Ik heb ze toen gezegd, als u dit de, uh, onderwerp controversieel verklaart... dan zal ik mij daarin voegen. Dan zal ik dat ook accepteren. Maar nee, de Kamer heeft toen niet het onderwerp controversieel verklaard. Er is ook geen motie ingediend om op de een of andere manier iets uit te spreken of wat dan ook. En u dacht, ik kan dus verder gaan? Ja. En natuurlijk, elke Kamer kan daarna altijd alles wijzigen... maar dan vind ik dat wel dat je dat behoorlijk moet doen... en dan ook rekening moet houden met de consequenties die dat heeft. En dus niet drie dagen van tevoren? En niet drie dagen van tevoren. Maar desalniettemin zal hij het vandaag toch aan de orde stellen... in de ministerraad, want het kabinet vergaat dat later vandaag. Minister Leers was dat in gesprek met onze verslaggever Wilco Bom. Israëlische premier Netanyahu waarschuwde gisteravond dat Iran volgende zomer al een kernbom zou kunnen maken. In zijn speech voor de Verenigde Naties zei hij dat de wereld dat moet voorkomen door een duidelijke grens te trekken: een dikke rode lijn. Correspondent Monique van Hoogstraat in Israël. En hij had een grote filschrift meegenomen om dat duidelijk te maken. Ja, precies. Hij, had er, uh, hij maakte er theater van. En dat werd ook meteen uh, door alle nieuwsites uh, opgepikt. Tijdens zijn betoog uh, over het duivelse Iran... Uh, haalde hij op een gegeven moment een tekening tevoorschijn van een bom. Uh, Zo'n tekening... Uh, nou, Je moet je voorstellen, een soort karikatuur van een, uh, van een bom. Zoals een kind uh, dat zou tekenen. Een ronde bol met een lontje eraan. Een brandend lontje, wel te verstaan. En toen pakte hij dus een dikke rode viltstift... en daarmee trok hij een rode lijn. Luister maar. Where should a red line be drawn? A red line should be drawn right here. Before before Iran completes the second stage of nuclear enrichment necessary to make a bomb. Een rode lijn dus eh voordat Iran het stadium bereikt eh dat het een kernbom eh, kan maken en dat is volgens hem dus volgende zomer zover. Eerder heeft hij overigens ook wel andere data genoemd. hoor. Dus dat, dat, die limiet die schuift ook wel steeds op. Nog even over die rode lijn. Die ja. staat al een paar weken heel hoog op zijn agenda. Uh, hij wil het liefst dat de Amerikaanse president Obama die rode lijn trekt. Een rode lijn trekt. Maar Obama die heeft hem uh, laten weten dat, dat het niet Netanyahu is... die de Amerikaanse buitenlandse politiek bepaalt. Dus nu uh, probeerde hij eigenlijk gisteravond toch de hele wereld... Uh, ja, mede verantwoordelijk te maken voor het lot van Israël. Ja, maar goed, het, het klinkt een beetje kinderlijk. En je hoort hem inderdaad dat lijntje mm. trekken. Maar uh, zo kinderlijk moeten we dat toch niet opvatten? Nee, en daar kwamen ook veel reacties op. Het is natuurlijk wel een serieuze zaak. Uh, en op deze manier maakte hij er toch. Ja, hij maakte zichzelf uh, uh, een beetje bespottelijk. Hij riep ook heel veel. De, de, zijn tekening riep ook heel veel hoon op. Uh, met name op Twitter natuurlijk. Maar wat, wat ik eigenlijk bedoel is, van, uh, ja, uh, hoe, hoe het ook uh, eruit ziet, uh, Israël, ja. uh, zal dat ook echt daadwerkelijk zelf actie ondernemen... als die rode lijn wordt overschreden? Ja, dat is maar zeer de vraag. Er wordt, uh, gesprek... Kijk, aan de ene kant wil Netanjahu het beeld neerzetten dat hij... Uh, uh, Israël zal redden, hoe het ook zal lopen. Of Amerika nou meedoet of niet uiteindelijk. Maar er zijn toch wel heel veel mensen die zeggen... Ja, Israël kan dat in zijn eentje niet. Het risico van aanval op Iran is veel te groot. Um, dus zal jou dat uiteindelijk doen? Of is het alleen een dreigement? Dat blijft voorlopig wel even de vraag. Ja, goed. Nou, hij heeft dat in ieder geval duidelijk gemaakt in zijn speech. Dat ging grotendeels trouwens, die speech over uh, Iran. Um, Kwamen de Palestijn uh, ook nog aan bod? heel eventjes in een paar zinnen en in die zinnen haalde die vooral uit naar de Palestijnse president Abbas. Luister maar even hoe die dat deed. We won't solve our conflict with uh, libelous speeches at the UN. That's not the way to solve it. We won't solve our conflict with unilateral declarations of statehood. Dus uh, hij zegt uh, we lossen het conflict niet op door lastelijke speeches voor de VN of door eenzijdige stappen uh, van de Palestijnen, zoals proberen uh, om de Palestijnse staat erkend te krijgen door de Verenigde Naties. Volgens Netanjahu is er alleen een oplossing mogelijk door onderhandelingen. Maar ja, daar, daarbij moet je wel bedenken dat voor Netanjahu onderhandelingen niet zo heel hoog op de agenda hebben gestaan de afgelopen jaren. Uh, bijzonder laag zelfs. En dat zie, zag je dus terug in deze speech waarin maar een paar zinnen aan de Palestijnen werden besteed. Ja, de Palestijnen zelf die wilden vorig jaar al uh, erkenning als onafhankelijke staat. En daar gaan ze mee door? Ja, daar gaan ze mee door. Vorig jaar heeft Abbas dat heel hoog gespeeld. Uh, dat is op een grote mislukking uitgelopen. Uh, vooral omdat Amerika dat heeft uh, tegengehouden. Nou, hij zegt dat hij het opnieuw gaat proberen. Uh, waarschijnlijk gaat hij het nu wat voorzichtiger aanpakken... en in elk geval wachten tot, na de Amerikaanse presidentsverkiezingen... totdat hij een formele aanvraag uh, doet. Ook omdat hij weet dat uh, Amerika uh, dreigt hulpgelden stop te zetten... aan uh, de Palestijnen als hij doorgaat op dit pad. Iets minder voorzichtig was hij trouwens met uh, kritiek uh, op Israël. Uh, met zijn veroordeling van de toenemende gewelddadige aanvallen... Uh, van Joodse kolonisten... Dat Israël onbestraft laat met de bouw van nederzettingen. Maar het, het punt is, uh, um, uh, Abbas heeft daar best inhoudelijk een punt. Ja. Maar zij, hij mist het gewoon het retorische talent dat, uh, dat Netanjahu heeft. En die dus wel de, de headlines haalt en uh, Abbas niet. Dankjewel Monique. Monique van Hoogstraten was dat. Over geweld in Noord-Ierland hoor je niet zo heel erg veel meer de laatste jaren. Maar het is eigenlijk nooit weg geweest. Dat hoort u straks in een reportage. Dennis Mooi, toch een file? Ja, inderdaad, Bert. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Oeverdorp en Haarlem Zuid staat het stil over drie kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Alleen de linkerrijstok is daar open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Mijn Oremers is vanochtend in Zwolgen bij de heilige Lambertuskerk. Een katholieke kerk. Kerken worden namelijk steeds vaker leeggeroofd. Ja. Het is toch een zwaar beeld op een store, Als je dat toch mee wil nemen. Inderdaad, dat zijn zware beelden, zware jongens die, die beelden. Zeker de grotere beelden. Dat is, moet je echt maar twee man doen, anders krijg je ze echt niet weg. Pastoor Verheggen die kwam vijf jaar geleden in een lege kerk. U was nog op vakantie, ook nog. dat hebben ze geweten. Er stond zeker in het parochieblaadje. Het stond inderdaad in het en Misschien heeft men het geweten, maar zeker weet je het nooit. Nee, Nooit meer is er iets teruggevonden. En dat terwijl u toch alles had gefotografeerd, dat wel. En alles stond geregistreerd wat u hier had in de kerk? Ja, en zoals het gebruikelijk is in onze kerken... staan alle beelden, alle kostbaarheden gefotografeerd, genummerd, eh, beschreven. Zodat het ook voor de verzekering goed beveiligd is. En ja. Ja, we lopen even naar voren in de kerk. Daar staat het Maria-beeld. Dat was het enige wat er nog was. En een heel groot, uh, heel groot kruis. Dat, dat konden ze niet meenemen. Maar verder was dus alles weg. En daar zitten uh, bij kerken soms enorme kunststukken bij. Soms eeuwen oud. Zo ook een drieluik wat hier hing. Mijn vraag is dan, waar blijf je ermee? Dat moet toch op als je dat ergens aanbiedt? Ik denk dat het de vraag is: mij dus ook af. Waar is het naartoe gegaan? Hier in de regio kent men al die beelden wel. Of men de schilderij drieluik wel... En een kerken zal niet zomaar iets kopen. En bij particulieren lijkt het ook niet logisch dat ze daar belanden. Kandelaren misschien nog wel, maar beelden is dat heel moeilijk mee. Het is allemaal onderzocht door een regisseur van het korps Kennemerland. Hij heeft dat onderzoek gisteren gepubliceerd. En het blijkt dat in de afgelopen jaren een kwart van de kerken slachtoffer is geworden. Erik Elbers zit in het kerkbestuur. Is het nou allemaal goed beveiligd? Uh, wij hebben hier uh, mechanische beveiligingen op de deuren aangebracht, de sloten zijn verbeterd. Er, ja. zijn, uh, spannen... er is nog een technisch systeem bedacht, we gaan niet verklappen wat dat is. Nee, dat gaan we absoluut niet doen. Want dat maar nodig dat was er maar... toen dus niet. Dat was toen niet het geval. Ja. En u, u, u, u, u, uh, ja, alles is nu weer, want u hebt op allemaal weer nieuwe spullen, of wat nieuwe spullen, of, of van andere parochies kunnen krijgen. Er is zelfs één beeld als replica helemaal nagemaakt, een houten beeld. Hebt u het nu allemaal geregistreerd en verzekerd? Wij hebben alles geregistreerd en alles verzekerd. Er zijn foto's gemaakt. En wat dat betreft zit het wel goed. Ja, maar ja, het punt is natuurlijk... Kijk, ik begrijp u wel, meneer Pastoor. Je wilt een kerk toch openstellen. Uh, je, je wilt toch publiceren wanneer er missen zijn... en wanneer er, er een mis overgeslagen wordt omdat u weg bent. Maar ja, dat is meteen ook informatie voor iemand die kwaad in de zin heeft. Ja, maar aan de kant... Je bent ook voor je progianen, dus je wilt de kerk, graag die kerk toch open houden voor de, voor de mensen. Je wilt toch mensen duidelijk aangeven wanneer er vieringen zijn. Dus je moet altijd kijken wat zet je wel en wat plaats je niet en hoe ver plaats je zaken. Je, ja, je zou natuurlijk heel veel spullen achter slot en grendel kunnen zetten. Ja, maar we zijn geen museum uh, en we zijn ook een kerk en die moet ook als kerk dienstbaar kunnen blijven voor de mensen. Het heeft ook een bepaalde sfeer, bepaalde aankleding als er beelden staan, als kandelaars staan. Die rechercheur die heeft ook geconstateerd dat veel kerkbesturen... zich niet bewust zijn wat de spullen waard zijn. Weet u dat? Weet u bijvoorbeeld wat nou... ja, goed, gemiddeld, die kandelaren die er op het altaar staan... wat, wat voor waarde dat heeft? Uh, persoonlijk weet ik dat niet, maar het zal ongetwijfeld wel bekend zijn... Uh, bij het uh, kerkbestuur en bij de verzekering. Ja, want dat, dat, het is allemaal verzekerd. Hebt u het geld teruggekregen van de verzekering? We hebben inderdaad geld, uh, bepaalde gelden teruggekregen van de verzekering... omdat we dus goed verzekerd waren en de... Je krijgt daarbij natuurlijk geld terug, maar het is toch niet de echte waarde... wat de beelden waard zijn, want daar is niet te verzekeren. En daarnaast krijg je de emotionele waarde niet terug van de beelden... want bepaalde beelden zitten bepaalde verhalen bij, ook voor heel veel mensen. En dat krijg je dus niet nooit terug. Het klinkt zo middeleeuws, rovers die de kerk leegroven. Inderdaad, maar het is ook echt iets van onze tijd, helaas. Ja, ja, het kan ook nog in deze tijd. Althans, tijdens de beeldenstorm wisten we wel wie het waren, natuurlijk, hè? Dat klopt, alleen nu weten we het niet. Nee, nooit meer iets teruggevonden. vlak vlakbij Horst, de kerk vijf jaar geleden, was die helemaal leeg.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 We kennen hem in Nederland omdat het nummer van hem, It Gets Better... een aantal jaren geleden werd gedraaid tijdens een serious request van 3FM. En dit is Real Love. We horen er bijna nooit meer over, over geweld in Noord-Ierland. Maar het is eigenlijk nooit helemaal verdwenen. Een paar dagen geleden nog werden twee zware bommen onschadelijk gemaakt. En deze zomer waren er tal van gewelddadige botsingen tussen protestanten en katholieken. Een deel van het geweld komt van paramilitaire splintergroepen, zoals de Real IRA. Zijn zij zijn nou in staat om dat vredesproces te ondermijnen. Op het internet kom je ze nog overal tegen. Filmpjes met de Ierse muziek, mannen in bivakmutsen, wapen in de hand, saluutschoten afvurend. De Ira is dan volledig ontwapend. Noord-Ierland heeft nog een breed palet aan actieve paramilitaire groepen. Aan zowel katholieke als protestantse zijden. Video's van hun trainingskampen zijn wijd verspreid op het internet. Maar hoe sterk zijn deze groepen in werkelijkheid? Kunnen ze nog een vuist maken zoals de oude machtige Ira? Een winderige ochtend in The Dragon in de stad Derry. En deze wijk staat bekend als een katholieke republikeins bolwerk. En we zijn nu bij een huis waar vier zwaar bepanserde politieauto's staan. Gary, can you tell me what's going on behind us? Well, what's going on behind us is this is, this is what uh, nationalists and republicans in areas Derry. This is a reality for them. En dit is de realiteit voor katholieke republikeinen, zo vertelt wijkbewoner Gary Donnelly. Antiterreuracties van de politie, die onder haverklap invallen doet. Uh, you're probably nearly guaranteed maybe one a week. De republican zijn een very clear message. Volgens Donnelly is het doel van deze politieacties helder. That if you don't and Ja, als je het Britse gezag over Noord-Ierland niet accepteert, dan zul je het ook merken. Gary Donnelly ja, is niet zomaar een wijkbewoner. Hij is leider van de 32-county Counties Sovereignty Movement. The sovereignty movement is not een political party. het is een political pressure group. Het is geen politieke partij, maar een pressiegroep. En die heeft maar één doel. Een vereniging van Noord-Ierland met de Republiek-Ierland. In de Verenigde Staten staat deze beweging op de lijst van verboden terreurgroepen. Ook staat het bekend als de politieke tak van de Real IRA. Een splintergroep die zich uit protest tegen het vredesproces... zich afscheidde van de IRA. Volgens de Britse veiligheidsdiensten en zijn oude kameraden van de IRA... Is Donnelly de drijvende kracht achter de real IRA? Iets wat hij ontkent. No, that's, that's Volgens hem is dit een tactiek om hem zwart te maken. Maar, zo zegt hij, de gewapende strijd is wel gerechtvaardigd. Armed struggle that any country you know, in the world that has its sovereignty violated, that I think resistance to that is, is, is justified. There's no doubt that they are a danger to people. They can kill people, they can injure people, they can damage property. Ja, deze groepen zijn gevaarlijk, zegt John Eldorice. What they can't do is to run an ongoing serious campaign. Eldorice was acht jaar lang lid van de Independent Monitoring Commission die de paramilitaire groepen in de gaten hield. So in that sense, they're no threat to the peace process. En volgens hem zijn ze zo klein dat ze het vredesproces niet in gevaar kunnen brengen. One of the key things is ervoor zorgen dat iedereen, mogelijk, voelt dat ze van de gemeenschap, dat ze opties en hebben. De echte uitdaging is niet deze groepen te bestrijden, maar ervoor te zorgen dat de hele bevolking in Noord-Ierland zich vertegenwoordigd voelt door de overheid en haar instituties. In dat opzicht verschilt Noord-Ierland niet veel van Nederland of Amerika, waar ze in tijden van economische crisis voor dezelfde uitdagingen staan. Het is een challenge in andere delen van het VK. it's a challenge in de Verenigde Staten. it's a challenge in de Nederlanden, om te proberen te zorgen dat iedereen en elke gemeenschap voelt dat de staat voor hen is en geïnteresseerd en bezorgd is over Maar is Noord-Ierland dan een normale samenleving geworden? Ik denk dat dat een vrij avontuurlijk ding is om te uh, Er zijn nog steeds abnormale dingen in deze samenleving. Dat ook weer niet, zegt John Elders. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd hier die niet zo makkelijk vergeten worden. And we still have walls and barriers and, and, and difficulties that that, mean that we're not a normal society in that sense. We zijn nog steeds een gescheiden samenleving met hoge muren soms tussen katholieke en protestantse wijken. Maar Noord-Ierland heeft ook iets te bieden. I think we're coming to the point where a society that is something to give to other places in terms of its experience of moving away from violence is a more positive thing about our experience now. Noord-Ierland dus nog steeds geen normale samenleving maar zoals u net hoorde wel eentje die de rest van de wereld iets kan leren over vrede en verzoening. De reportage was van de hand van onze correspondent Arjen van der Horst. Nieuwe kabinetsplannen wij zoeken het uit in plaats van zoek het maar uit. Dit was de K uit het alfabet van alfabetautolees. alfabetautolees.nl. Verrassend voorspelbaar.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 Kijk op spierkramp.nl. Radio 1, het NOS-journaal. Privacy railschoppers moet wijken voor verzekeraars. En weer Amerikaans ambassadepersoneel weg uit Tripoli. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Minder privacy voor railschoppers, daar pleiten de verzekeraars voor. Het Verbond van Verzekeraars wil dat de privacywetgeving wordt aangepast. zodat schade makkelijker te verhalen valt op railschoppers. Daarvoor is toegang tot strafdossiers en persoonsgegevens nodig, zegt de directeur van het verbond bij het EO-programma De Vijfde Dag. Als we met z'n allen willen dat daders in dit soort situaties een halt wordt toegeroepen en dat er een stevig signaal wordt afgegeven, dan moeten we ook met z'n allen bereid zijn om op dit specifieke terrein die privacyregels wat te verruimen. Aanleiding voor de oproep zijn de rellen in Haren vorige week. Het Verbond van Verzekeraars noemt de manier waarop het nu is geregeld duur en ingewikkeld. Opnieuw halen de Verenigde Staten personeel weg uit de ambassade in de libische hoofdstad Tripoli uit veiligheidsoverwegingen. Eerder waren er al medewerkers teruggetrokken na de aanslag op het consulaat in Benghazi. Daarbij werden de ambassadeur en drie andere Amerikanen gedood. Minister Panetta van Defensie noemt het een terroristische aanslag. I think pretty clearly it was a terrorist attack, is because a group of terrorists obviously conducted that attack on the consulate and against our individuals. De aanslag kwam kort na het uitbreken van gewelddadige protesten over de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Gisteren is de maker van die film opgepakt omdat hij reclasseringsafspraken zou hebben geschonden, vertelt deze Amerikaanse verslaggever. He was found guilty and convicted of a fraud conviction in 2010, and served uh, about 21 months in prison. Then was released on probation. We understand that a couple of the conditions of his release were that he wouldn't use the internet um, without the authority of his probation officer, and that he wasn't allowed to take any aliases. Ja, hij mocht uh, geen gebruik maken van het internet. Dat was een van de voorwaarden en die schijnt hij te hebben geschonden. Fragmenten van de anti-islamfilm leidden deze maand tot gewelddadige protesten in de islamitische wereld. Doden en gewonden vielen daarbij. Een dieptepunt in het vertrouwen in de politiek. Afgelopen zomer, volgens een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, gaf toen 39% van de Nederlanders de politiek een voldoende. En dat is het laagste percentage sinds 2008. Het planbureau wijdt het lage vertrouwen aan de val van het kabinet. Mensen zijn pessimistisch over de, hoe het gaat met de economie. Uh, politiek heeft ook een grote invloed. We deden ons onderzoek in juli, begin augustus... toen er feitelijk voor het gevoel van mensen geen kabinet was. En, en dat heeft altijd een behoorlijke invloed op de stemming in het land. Ondervraagden maken zich zorgen over een goede medische zorg in de toekomst. Bij een vliegtuigongeluk in Nepal zijn 19 mensen omgekomen. Het zijn 7 Britten, zeven Nepalezen en vijf mensen uit China...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 Vanavond alleen in het noordwesten nog een lichte bui, maar vannacht neemt de kans op regen in het hele land toe. Morgen zaterdag is het in ochtend bewolkt met op verschillende plaatsen buien. Alleen in de zuidoosthoek is het droger. In de middag trekt de neerslag langzaam naar het oosten en breekt vanuit het westen vaker de zon door. Er staat een frisse westenwind en de maxima liggen rond 16 graden. Zondag blijft het droog met zonnige perioden en het wordt dan ongeveer even warm. AMB verkeersinformatie Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Haarlem... staat het stil voor het knooppunt Raasdorp over 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Oeverdorp en Haarlem-Zuid staat 5 kilometer. Daar staat het ook zo goed als stil. Er is maar één rijstrook open door een ongeluk. Verkeer wat onderweg is naar Haarlem of verder... kan het beste doorrijden naar Amsterdam... en daar dan de A10 West richting Zaanstad kiezen... en dan via de afrit S103 de en 200 richting Haarlem nemen. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen, de andere kant op dus... is ook een ongeluk gebeurd bij Haarlem. Bij Haarlem-Zuid staat 2 kilometer. En op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda... staat tussen Ettenleur en het knooppunt Viel 2 kilometer door een ongeluk. Hier zijn twee rijstroken dicht. Scherp inkopen is winst pakken.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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen, kijk op Volkswagen.nl. DNW's het Radio 1 Journaal. Is de komst van een tram in je stad nou een briljante oplossing... voor de verkeersproblemen, of is het geld stoppen in een veel te duur project? Afgelopen woensdag viel het Groningse College van BNW... over de komst van de dag regio regiotram. Maar niet alleen Groningen heeft plannen. Er zijn ook andere gemeenten in Nederland die een tram willen. Wanneer is zo'n tram eigenlijk haalbaar? Stedenbouwkundig adviseur Rob van der Bijl... is al 25 jaar betrokken bij verschillende tramprojecten... over heel de wereld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En misschien gaat er wel een vraag aan vooraf. Waarom willen al die steden eigenlijk een tram? Zwolle, Maastricht, Eindhoven, Utrecht, Groningen? Omdat ze een, een, een probleem hebben opgelost. En dat probleem heet bereikbaarheid. En kijk, daarnaast willen ze ook uh, hun stad op de kaart zetten. Ze willen de stad beter laten functioneren. En uh, in heel veel gevallen biedt een uh, tram dan uitkomst. Maar waarom, het, dat? Maar waarom biedt een tram uitkomst? Nou. Als je uh, veel geld voor veel waar voor je geld wilt hebben, dan moet je proberen openbaar vervoer zo efficiënt mogelijk en zo goedkoop mogelijk te exporteren. Uh, het is duur om aan te leggen. Het is nog duurder om te exporteren En dan wil je dus dat zo zuinig mogelijk doen. Nou, binnen gegeven uh, vervoerwaarden, uh, vraag naar uh, OV-ritten, is het dan verstandig uh, om een tram te gebruiken in plaats van andere modaliteiten, een, zoals een bus? Een, een tram is gewoon goedkoper dan een bus? Ja, niet altijd, maar in, in, in heel veel gevallen, en met name voor de gevallen van die wat kleinere of middelgrote steden in Nederland, maar ook een heleboel andere landen, Blijkt dat de tram uh, uh, op de belangrijke lijnen in de stad en de regio goedkoper uitpakt in de exportatie dan bussen. En dat is heel belangrijk. Hè? Want uh, als je iets, zoiets gaat doen, dan bouw je het. Maar vervolgens moet je het minimaal 25 jaar exporteren. Ja, maar er gaat ook heel veel geld in om. Als je bijvoorbeeld naar Groningen kijkt, de, de provincie die trekt nu aan de bel. Die zegt: ja, hallo, wij hebben daar al, ik geloof 25 miljoen euro ook al in gestoken. Ja, nou ja, het, het, het bouwen van infrastructuur is nooit goedkoop natuurlijk. Dus t, niemand zal beweren dat tramlijnen, dat, dat, dat je dat voor een koopje kunt krijgen. Alleen het gaat om en efficiëntie. Ja, En het gaat dat... er natuurlijk om dat mensen er ook uh, van overtuigd zijn. Want u kunt een mooi verhaal uh, houden. Maar uh, ja, de bewoners, ondernemers in het geval van Groningen... zijn er niet altijd van overtuigd dat dat het uh, juist is. Neem bijvoorbeeld ook Leiden, waar mensen zich ook uh, zo, grote zorgen hebben gemaakt. Ja, dat is allemaal waar. Uh, uh, je moet natuurlijk een goed verhaal hebben, maar... De mensen overtuigen, als het tenminste ergens op slaat. Je moet niet altijd maar tramlijnen willen aanleggen. We praten over een bepaalde groep steden waar dat voor geschikt is. Er zijn een heleboel plekken waar dat niet het geval is. Maar daarnaast, nog veel belangrijker dan een verhaal, is dat je goede berekeningen maakt. En, en steden zoals Groningen, maar daar zijn ze geen uitzonderingen in. Dat geldt ook voor tientallen steden in Frankrijk in Amerika. Die, die, die, die gaan natuurlijk eerst uitrekenen hoeveel mensen er verwacht kunnen worden de komende jaren. Wat het kost, wat het kost ja. om het te exporteren. En, ja, en dan als het sommetje uitkomt, dan kan je besluiten zoiets te doen. En dan, dat is het geval in Groningen de, uh, ja. en, en in vergelijkbare steden. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik, ik moet even een klein beetje lachen, want ik denk dan meteen aan Amsterdam. Van, uh, als het sommetje klopt, uh, daar klopt het helemaal niet. Nee, nou, u hoort mij niet zeggen dat, uh, dat we in no Groningen-Noord-Zuidlijn zouden moeten aanleggen. Nee, daar heeft u weer, wel weer, weer een punt. Maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen is... Want op een of andere manier heerst het beeld, laat ik het dan neutraal formuleren... dat dit soort projecten ook altijd uit de hand loopt qua kosten. Nou, dat is niet alleen een beeld. Dat is zelfs heel vaak zo. Alleen... Dat wil niet zeggen dat dat een noodzaak is. Er zijn heel veel projecten, tramprojecten, die toch stukken eenvoudiger zijn de zaak is dan ingewikkelde ondergrondse metrolijnen hoor. Er zijn heel veel tramprojecten uh, in, in, in onze omringende landen, maar ook in Nederland zelf, waar uh, de aanvankelijke kosten, de, de berekende kosten, uh, niet zijn overschreden. Nee. En in Groningen, de, de, nou, dat weet je natuurlijk niet, want voorlopig wordt het niet aangelegd, maar zou het haalbaar zijn voor Groningen? Nou... Ik denk het wel, want anders was het nooit zo ver in de besluitvorming gekomen. Je moet ook bedenken hè, dat, uh, wat dat betreft, als je het als financiële man bekijkt, is Groningen ook een buitengewoon sympathiek project. Omdat dat een van de weinige, in Nederland zelfs het eerste project is, waar alle kosten van tevoren in beeld zijn gebracht. Hè. Het is een, ja, dat wordt het technisch misschien, maar het is een geïntegreerd contract. En dat betekent dat het consortium, de bouwers, de vervoerders die samenwerken, die dat uiteindelijk zouden dan gaan bouwen en exploiteren, dat die van tevoren akkoord gaan met een berekening wat het gaat kosten. Zowel bouw... als. Zodat het niet uit de hand loopt. Ja, en, en, en dat is heel belangrijk. In die berekening, en dus ook in het contract wat dan gesloten wordt, zit al een exportatie van 22,5 jaar. Dat is ja. heel uniek he, voor Nederland. Niet in het buitenland, daar gebeurt dat wel vaker. En dat is niet voor niks. Want het is ontzettend belangrijk dat je we van voor het eerst en niet achteraf. Ja. Denkt u dat het er ooit nog van komt in Groningen? Of uh, denkt u dat het nu helemaal voorbij is? Nou, ik ben stedenbouwkundige en dan moet je altijd een beetje optimistisch zijn. <laughs> en ik kan me niet voorstellen dat Groningen nou zoveel afwijkt van vergelijkbare steden in andere landen, dat het daar dan niet zou komen. Het lijkt mij sterk. Ik denk dat het er komt. Goed, we zullen, het, uh, we zullen het zien. We houden het nou letterlijk in de gaten. Dank u wel in ieder geval voor dit Dank gesprek, meneer Van der Wel. Goedemorgen. Dag. Tijd voor top van het Hek. Tom, uh, ja, twee, uh, de laatste ronde hè, van uh, de tweede ronde van de KNVB. Ja. Becker, PSV tegen Achilles, 29. Altijd ja. lastig natuurlijk. 3-2. Ja, wat moeten we hier nou weer van vinden? Ja, het is wel, was wel een bijzondere avond. Want gistermorgen zeiden we nog nadat Twente het ook al zo ja. moeilijk had gehad. Van, nou ja, maar PSV zal daar vanavond, ondanks dat dat Achilles... Want laten we dat wel even zeggen. Een hele, hele goede amateurclub. Is een, een, een landskampioen bij de amateurs, tweevoudig op rij. Um, echt een hele goede club met een hele goede structuur, goede voetballers, dus het is wel een echte club maar dan nog moet een, een grootmacht als PSV daar natuurlijk toch wel wat makkelijker kunnen winnen. Het heeft dan toch altijd te maken met een soort angst. Je kan het bijna alleen maar slecht doen als profclub en de amateurclub kan geheel vrij uitspelen en uh, ja, dat zag je ook weer. PSV had wat jonge spelers opgesteld die werden ook wat gehekeld over advocaat na afloop. Hij was niet vriendelijk. Ik, vond ik niet chic, nee, maar vond ik ook niet zo chic, want je mag van die jongens, je mag best verwachten dat ze et cetera, maar niet juist in zo'n wedstrijd is het ook ongelooflijk lastig voor jonge spelers... om zich zogenaamd zo waar te maken. Maar PSV in het met name laatste half uur wankelde en wankelde. Wijnaldum is nog wel een strafschop voor de Eindhovenaren. Maar Achilles had twee, drie mogelijkheden. De paal zelfs. Het had inderdaad nog, nog een hele andere avond kunnen worden. Het is wel prachtig om te zien dat bekervoetbal zo leeft in Nederland. Want we hebben nu echt al die amateurclubs gehad. En 50% won van de clubs uit de, de Jupiler League. Dus wat dat betreft is het een echt bekertoernooi. Maar goed, uiteindelijk gaat het dan ook bijna altijd zo dat uh, de Grootmacht toch gewoon rustig in de bus kan gaan zitten en nou. naar de loting van de volgende rond Noem het maar rustig in de bus ja. zitten. Maar goed, die loting, uh, Tom, laat het daar meteen even over hebben. Uh, ja. Behalve dat uh, twee clubs naar Sneek gaan, wat wel heel bijzonder is, AZ en Ajax. Ja, misschien uh, dat die tramlijn er even tijdelijk <laughs> heen uh, gelegd kan worden. Even een omleidingje. Ja. Maar ook natuurlijk een prachtig duel. Uh, Serkses tegen Feyenoord. Ja, ik weet niet wanneer het voor het laatst is gespeeld. Nou, uh, het, ja, dat is ik zeg, daar zit je al eind jaren 60, zo'n beetje, dat dat echt een, een een, een grote club was Dus DHC later nog. Ja, dat is natuurlijk uit historisch oogpunt een prachtig duel. En nu is het natuurlijk ook een hele gewone wedstrijd... die uiteindelijk door de profs van Feyenoord gewoon ruim gewonnen moet worden. Maar goed, dat Ik uit de meestal Ja, je mag je maar aanhouden tegen die tijd. Uh, de helft als Ajax en AZ naar Sneek. Uh, de, de ronde leverde in die zin wel een aantal in dit opzicht leuke wedstrijden op... maar niet echt een kraker dat je denkt uh, vrijhouden die avond... want daar gaat het gebeuren. Het lijkt een ronde met relatief grote krachtsverschillen... maar dat is heel gevaarlijk na deze... Op, op tweede ronde om dat nog uit te spreken. Toch doe ik het. Ja, succes. Voetbal op het Faas-Wilkerscomplex. Ja, prachtig, prachtige club. Prachtig, ja. Hey, nog even het schaatsen. Uh, want het seizoen begint bijna. En dan krijgen we opeens dat bericht over Sven Kramer. Hij heeft last van zijn rug. Moeten we nou onze ja. grote zorgen gaan maken? Ja, het, het feit dat het bericht er komt. Het feit dat hij niet traint. Uh, uh, zeggen dat het wel meevalt. Maar ja, het woord blessure. En Sven Kramer uh, heeft natuurlijk niet zo'n mooi verleden. Vorig jaar kwam hij juist terug na een hele langdurige slepende blessure. Die hem een heel jaar ruim aan de kant hield daarvoor. Dus als je het woord blessure en Sven Kramer hoort, rug, niet mijn sterkste punt, dan schrik je meteen een beetje. is een beetje onduidelijk, het is ook niet helemaal helder wat het is. Na een val in de tuin maakt het ook niet duidelijker helemaal. Is hij, uh, ja, kan hij even niet trainen? Maakt u zich geen zorgen? Gaat u lekker slapen, zei hij. Nou, ik hoop het wel, want het seizoen daarvoor heeft toch wel bewezen, het schaatsen heeft echt uh, hele grote mensen nodig. En Sven Kramer uh, is toch nog altijd wel de man van het Nederlandse schaatsen. Dus ik hoop inderdaad dat het hier bij een kortdurend iets blijft, maar je houdt je hart altijd een klein beetje vast bij het woord Sven Kramer en blessure. We blijven het beste ervan open en gaan maar rustig ja. slapen. Of eigenlijk moeten we wakker worden, het is ochtend. Dankjewel. wakker worden. Yoi. Straks nog meer over die topklasse, maar eerst even bij de AWB, Dennis, mooi met de verkeersinformatie en een paar ongelukjes. Ja, en een flink ongeluk ook op de A9, Bert, richting Alkmaar. Ik had het een half uurtje geleden al over. Ja. Uh, tussen Battenverdorp en Haarlem-Zuid staat het uh, helemaal stil over vijf kilometer. Er is daar maar één rijstrook open. Het is een ongeluk met een tweetal vrachtwagens en een personenauto. Ben je onderweg uh, naar Haarlem of Alkmaar, rijd dan eerst door naar Amsterdam. Als je vanuit Den Haag komt, uh, kies daar dan de A10 west richting Zaanstad. En op die A10-West neem je de afrit s 103 voor de N200 in de richting van Haarlem. Door dat ongeluk loopt het ook vast op de A5 vanuit Hoofddorp naar Haarlem. Voor het knopend Raasdorp staat het stil 2 kilometer. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat tussen Beverwijk Oost en Haarlem-Zuid... 2 kilometer door een ander ongeluk. Hier is één rijstrook dicht. De A58 bergen op Zoom richting Breda. Tussen Ettenleur en het knopend met 4 kilometer... door een ongeluk met een motorrijder... Twee prijstoken zijn er dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ja, met Tom hadden we het er net al over, over de miljoenenploeg PSV... die met moeite won van de amateurs van Achilles 29. Amateurs uit de topklasse. En daar gaan we verder over praten met Jan hemmer Bruin, hoofdredacteur van het Voetbalblad 11. Goedemorgen. Goedemorgen. Die topklasse-teams lijken steeds beter te worden. Is dat een beeld wat uh, een beetje klopt? Ja. Ik denk dat dat zeker klopt. Het, uh, de, de middelen van, uh, waarmee ze werken, die zijn, worden langzaam maar zeker wat groter. Het aantal spelers, het aantal goede spelers wat ervoor kiest om in de topklasse te gaan voetballen... in plaats van bijvoorbeeld in de Jupiler League. Want daar hebben we het eigenlijk over. Het verschil wordt ook steeds groter. De Jupiler League wordt een, meer en meer een, een opleidingsteam. Er is gebrek aan geld, dus hebben hebben nogal veel jonge, jonge spelers. Terwijl de wat meer ervaren spelers die al een loopbaan in betaald voetbal hebben gehad... die, ja, die willen graag nog een aantal centen bijverdienen. Die, die kunnen dat keuren doen bij de topklassen, dan spelen ze lekker aangenaam op zaterdagmiddag of op zondagmiddag. Uh, er wordt wat minder van ze gevraagd. Uh, kortom, het is heel aantrekkelijk om daar te gaan spelen. En het resultaat is dat het verschil tussen topklassen en uh, met name de Jupiler League veel kleiner wordt. Ja, maar goed, het verschil is natuurlijk wel uh, dat de Jupiler League is echt strikt formeel betaald is. Ja. En de topklasse is strikt formeel amateur. Maar... Mm, nou ja, dat, dat, die, die scheid zijn van, van amateurisme. Het, het, het. Ja, het, het is niet meer uit de tijd van de 70e jaren dat een amateurisme krijgt. Ze krijgen allemaal keurige onkostenvergoedingen die in de, soms wel in de 10.000 euro loopt. Dus dat verschil is groot. Dus voor het we, geld hoef je het niet te laten, zal ik maar zeggen. Nee, zeker niet. En, uh, de, uh, het, het is uh, eigenlijk veel makkelijker leven als bestuurder van een uh, topklasse club dan als van een jubilair club. Je hoeft veel minder te doen bij de jubilair. Dat is wat je al zei: betaald voetbal. Dus je moet zorgen dat de lichtinstallatie op, op orde is, dat de veiligheid op orde is. Je hebt een competitie waarbij, als je Fortuna Sittard bent... je naar Veendam kan, kan rijden. Terwijl de topklassen toch in drie regio's georganiseerd is. De uitwedstrijden zijn vaak streekderby's. Het is ontzettend leuk om naar in te voetballen. Het is ook hartstikke leuk om naar te kijken. Ja, maar nu is er uh, ondertussen discussie ontstaan. Want uh, de Vereniging van Contractspelers... die ja. uh, heeft gisteren bekendgemaakt... dat de kampioen van de topklassen... verplicht moet promoveren naar de eerste divisie. Dus die Jubilee League. Ja. Dat zullen ze niet leuk vinden in die topklasse. Nee, maar het is natuurlijk ook wel... Ik bedoel, af en toe mag je ook wel eens een keer niet alleen wat nemen, maar ook wat geven. We, we hadden het gisteren bij de redactie van Elf, hadden we het erover. Zaten we te praten en wij kunnen ons geen competitie in de hele wereld herinneren... waar niet een automatische promotie-degradatiesysteem is. Uh, dat, dat is. Dat gebeurt echt alleen maar hier. Dat is omdat die clubs ontzettend graag aan hun hele bevoorrechte posities willen vasthouden. Wat heel begrijpelijk is, maar het is ten opzichte van de Super League... is het niet eerlijk en is ook eigenlijk heel erg ja, ongezond. ja, niet, niet, niet eerlijk. Mensen willen toch gewoon... Uh, een Makenburg tegen IJsselmeervogels afgelopen weekend geloof ik weer uh, ja, gespeeld. Dat willen ze toch graag zien. En ze willen in de bollenstreek toch ook al die derby's uh, graag zien. En als je nou gaat promoveren, dan ben je dat weer kwijt. Dan ben je dat weer kwijt. Maar normaal gesproken, en dat is toch de basis van sport... wil je gewoon het hoogste bereiken. En niet comfortabel uh, blijven hangen op het 2,5ste niveau. Het is, het is heel erg gezond voor het voetballen. Als Achilles, en die hebben het nu al twee keer achter elkaar... zijn de kampioen geworden, die hebben het al twee keer geweigerd. die hadden al lang in de Eerste Divisie moeten spelen. Dan hadden ze werkelijk kunnen, kunnen doorgaan... En een, een niet goede eerste divisieclub. Ja, die zijn nu helaas afgevallen door, door economische redenen. En zelfs failliet gegaan. Maar bij, uh, bij FC Os zag je dat het wel ging. die zijn gedegradeerd. Die zijn het jaar erop gepromoveerd. Dat is een club die het wel aandurfde uh, om, om te doen. En dat is de normale gang van zaken. Dat, dat hoort bij ons systeem waarop we voetbal hebben ingericht. Ja, maar goed, dan kom je waar je het net al over had. Uh, ook me, krijg je te maken met al die veiligheidsmaatregelen. Ja? En al die andere eisen van de KFMB. Zou daar dan ook niet? iets aan gedaan oh Ja, maar, maar dat is ook gedaan. Dat is, dat, het, het is al de clubs ontzettend makkelijk gemaakt. Het is niet zo dat als je in, want ze spelen ontzettend laat... in de kampioen is pas vaak bekend ergens in juni... dat als je een maand later moet gaan beginnen in de Super League... dat je dan ineens voor, voor 700.000 euro verspijkerd moet hebben aan je, aan je stadion. Dat is een enorme overgangsregeling. Maar uh, uiteindelijk uh, wordt er wel wat, wat, wat gevraagd van zo'n club. Het, het, het, ja, ik vind het redelijk logisch om het, om het er op een gegeven moment te doen. Ik vind het ook... Dat je als club gewoon het hoogste zou moeten bereiken. Want de Super League is dan een tussenstop. Maar als Achilles het daar hartstikke goed doet. dan komen ze ook terecht in de Eredivisie. En dan spelen ze de wedstrijden tegen PSV niet één keer in de 45 jaar. maar <laughs> iedere, iedere, ieder jaar. En dat is toch eigenlijk wat je zou moeten willen. Ja, Achilles, op naar de Eredivisie. Ja, ik dank je wel. Dan hebben we de dat van het Vloed NOS Radio en Journal Media Overzicht. Sneer de Schetclub. Er moet ook een AOW voor jongeren komen, dat zegt de voorzitter van FNV Jong, Dennis Wiersma in Spits. Hij maakt zich grote zorgen over de slechte positie van jongeren op de arbeidsmarkt en dat ze steeds moeilijker rondkomen. Daardoor zitten ze meer thuis in plaats van dat ze zich verder ontwikkelen. Wiersma is bang dat de politiek het probleem niet op waarde schat en vindt dat er nu actie moet komen. Bij de invoering van de AOW waren ouderen de armste bevolkingsgroep. Nu zijn dat jongeren, terwijl die ook nog eens voor de grootste uitdagingen staan. Aldus de voorzitter van FNV Jong. In de Israëlische krant Haaret staat dat Obama kan rekenen bij de verkiezingen in november op de Joods-Amerikaanse kiezer. Volgens een peiling van het Amerikaans-Joods comité heeft 65% van de Joods-Amerikanen een voorkeur voor Obama. Op de website van Omroep Brabant staat dat er honderd banen verdwijnen bij afvalverwerken van Gansenwinkel. Het bedrijf haalt in veel gemeenten in Nederland het huisvuil op en zamelt ook afval in bij bedrijven. Het gaat al langer niet zo goed met van Gansenwinkel. Vanmiddag wordt het personeel op de hoogte gesteld en dan wordt ook duidelijk hoeveel mensen hun baan verliezen. Den Haag moet voorkomen dat er nog meer waterpijpcafés en koffiehuizen komen. In plaats daarvan moet er in de oude wijken weer kaaswinkels en traditionele groenteboeren bijkomen. Het zegt niet de PVV, maar de Partij van de Eenheid bij Omroep West. Een partij met een grote achterban onder allochtonen. Het Haagse raadslid Abdul Koulani is fel tegen de zogenaamde Shisha-lounges, loung de waterpijpcafés, die enorm in opkomst zijn. Daar zitten soms minderjarige jongens en meisjes te roken. Die kweken zo dode hersencellen en slechte longen. Dat gevaar wordt enorm onderschat volgens het raadslid. Op Twitter meldt Al Jazeera dat Keniaanse troepen het laatste bolwerk van de terreurgroep Al-Shabaab in Somalië zijn binnengekomen. De nieuwszender belooft later nog meer nieuws te komen. Keniaanse leger begon vorig jaar met een groot offensief tegen Al-Shabaab dat banden heeft met Al-Qaeda. Griekse gezondheidsautoriteit heeft gewaarschuwd voor toename van ziektes in het centrum van Athene. Op de, op de website van, de, van het Griekse Ekatimiri staat dat het onder meer gaat om HIV, hepatitis B en malaria. Dat zou komen door door toename van prostitutie en drugsgebruik in het centrum van Athene. De Britse krant The Guardian schrijft dat... door Britten gebouwde scholen en klinieken in Afghanistan gesloten moeten worden. President Karzai heeft geen geld om ze open te houden. De Britten hebben miljoenen geïnvesteerd in onderwijs en gezondheid in Afghanistan... maar niet overlegd met de Afghaanse regering. De Britten geven toe dat ze teveel hebben gebouwd... maar zeggen dat het met de juiste intentie was. Nu kijken de Britten samen met de Afghaanse ministers... hoe ze toch een deel van de instellingen open kunnen houden.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 lezen die krant. Wat gaan wij uh, zo dadelijk doen? We hebben het over Heineken, want die wilde een bierdeal sluiten in Azië. En dat is gelukt. En we hebben het over de Wietpas. De Wietpas moet weg. Althans, dat zegt Utrecht. Zo dadelijk, naar de klok van 8 uur. Blijf erbij, hier op deze zender, Radio 1. Vandaag in vrijdagmiddag. Laat. Kunstenaar Wim D. Schippers over zijn toneelstuk van Graan? Het gaat niet zozeer ergens over, als wel is het wat. Rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Ik kreeg zojuist net ook het nieuws door dat uh, U2 en Bono die treden vandaag ook <laughs> op in Haarlem. Veel satire en live muziek van Rupert Blackman. U bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Vrijdagmiddag la